9 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Nederlands kalfsvlees mag weer worden geëxporteerd naar Rusland. Dat maakte staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend tijdens de opening van de Russian Regional Food Fair in Amsterdam. Die wordt gehouden in het kader van het Nederland-Rusland jaar. Rusland kondigde begin dit jaar een importstop af vanwege onenigheid over kwaliteitscontroles. Als groeimarkt is Rusland belangrijk voor Nederlands kalfsvlees. In Rusland zelf wordt bijna geen kalfsvlees geproduceerd. Dijksma heeft met de Russen ook gesproken over het conflict over aardappels. Maar ze kwamen niet tot een oplossing. Sinds juli mogen Europese pootaardappels Rusland niet meer in... omdat er schadelijke stoffen op zouden zitten. Nederland is een van de grootste exporteurs van pootaardappels naar Rusland.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 Een 70-jarige man is verdronken voor de kust van Bergen aan Zee. Aan het begin van de avond ging hij zwemmen, maar hij keerde niet terug. Reddingsdiensten gingen met boten en een helikopter op zoek naar hem... en vonden hem een paar uur later. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... is de man waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van onderkoeling. De KNRM had het vandaag erg druk, vooral met omgeslagen katamarans.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 Nogmaals goedenavond. We gaan snel kijken in Enschede bij Ronald van der Geer. De week zingt en dat is omdat Twente op 1-0 is gekomen, anderhalve minuut geleden. Doepen te maken is Segan, die kleine Ganees. Hij pakt de bal zelf op op het middenveld, krijgt alle ruimte om Castanjos in te pasen aan de rechterkant. Die krijgt eigenlijk weer alle ruimte om een lage voorzet te geven. Ja, dan gaat er wat mis bij PSV, want in de doelmond loopt Bruma eigenlijk zij aan zijn naast Egan. Alleen hij staat eigenlijk op het verkeerde been. Die Ganees is wat handiger met de bal, speelt hem aan of neemt hem aan, speelt hem vrij en schiet hem vervolgens langs Jeroen Zoet. En kort daarna krijgt Castanjos vanaf de rechterkant van de het schaft ook weer de gelegenheid om te schieten. PSV wat in de war. Maar de vuisten van Jeroen Zoet hebben ervoor gezorgd dat de marge slechts één is. Maar wetten staat wel voor. Na 19 minuten tegen PSV. Cambuur in Raakles, Henk Kok. 15 minuten gespeeld in de tweede helft. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Cambuur. Maar Loukoki had Cambuur nog meer lucht kunnen geven. Een dot van een kans. Hij schiet de bal tegen de voet aan van Pasveer. De staande Pasveer. En in de rebound kan Hemmer de bal dan niet in de goal lopen. Hemmer de man van het enige doelpunt tot de sferre. Strap your legs 'round these velvet rims and strap your hands cross my- ears. Born to run. Heeft PSV de kluts alweer een beetje gevonden een Nee, absoluut niet. PSV uh, moet gewoon doen wat Twente wil. Oftewel Twente deelt de laag uit in de wedstrijd, waarin het ook met 1-0 voor staat na bijna 24 minuten. Door dat roepend van Egan in de 17e minuut. Nu voorzit van Tadic. Het hebben we ook al een paar keer gezien. Weggewerkt door Bruma. Maar als PSV dan uitverdedigd levert dat onmiddellijk weer balbezit op voor Twente. Dat eigenlijk op elk vlak beter is. Dat agressiever is. Dat nauwkeuriger is in de passing. Steeds makkelijker de vrije man vindt. En PSV dat wel aardig begon. Tegen een afwachtend Twente uh, moet op zoek naar die kluts. Misschien nu in de uitbraak, want dat is wat PSV slechts kan. Reageerde in deze wedstrijd. Nu wel met De in het strafsomgebied van Twente. Alarmfase 1 dus bij de Enschedea's achterin. De nog altijd. Moet nu die voorzet komen. Die komt half. Dan uh, schaars die het ook vanaf links nog een keer probeert. Maar twee keer is Ebicidio in staandeweg. PSV heeft nu via Willems wel weer balbezit. En er wordt wel weer handen gelopen door de paai. De bal wordt wat slecht door hem aangenomen. En dan kan Gutierrez gaan uitverdedigen richting Castanjos. Nu even een wat mindere fase van Twente. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen... ja Twente begon uh, wat moeizaam aan de wedstrijd. PSV eigenlijk wel sterk. De eerste dreiging was ook voor de Enschedeers. Of voor de, voor de Eindhovenaren. Maar alsof Twente de spelers de hele week een glaasje diesel bij de lunch hebben gehad. Want langzaam maar zeker kwamen ze steeds meer op gang. En eigenlijk heeft Twente voor en na de goal van Egan het spel gedicteerd. En pas nu zien we pas weer wat van PSV met Willems. Voorzet vanaf de linkerkant. Maar wel in de stijl van de wedstrijd. Overigens wordt die bal in eerste instantie verdedigd. En nog wel door Maher geschoten. Maar in de handen van Marsman. Het oogt soms wat onbeholpen. Dat het is zeker niet nauwkeurig wat de Eindhovenaren doen in balbezit. En dat is wat Twente wel doet aan de linkerkant. Goede combinaties te zien tussen Koppers en Tadic. Maar eigenlijk ook aan de rechterkant met Promes. En Castanjos die steeds recht duikt uit de spits en dan duikt daar die kleine ganees op... die dus ook op die manier eigenlijk het doelpunt maakte... op een voorzet van Castanjos. En daar hebben de verdedigers van PSV het lastig mee... met die positiewisselingen van FC Twente. Nu weer balbezit voor Egan. Dat wordt een publiekslieveling hoor. Wat een geweldige voetballer is dat. Ook nu draait hij zijn tegenstander Schaars weer door... en dol en bezorgd bij Talits aan de linkerkant. Die geeft hem op koppers. Lage voorzet. Castanjos, Doelbot komt er dan niet, net niet aan omdat hij dan steeds wel het been is van Bruma, dat is er wel steeds. Maar het levert PSV, behalve dat die bal even weg is, nooit heel veel op. Nu ook weer is Twente weer terug. Tadic, Egan, weer een paas met gevoel. Koppers vanaf de linkerkant en uh, de handen van Zoet. Ja, Zoet is dan nog wel een staande weg voor uh, FC Twente. Want voor de goal van Egan, waar hij absoluut helemaal niets aan uh, kon doen... Dat uh, nog maar even beschrijven voor de mensen die uh, het niet gehoord hebben. Ekan verovert de bal op het middenveld. Geeft hem aan Castanjos. Rechterkant prima, een lage voorzet van Castanjos. En dan is iedereen bij PSV in de war. En kan Ekan omringd eigenlijk door drie, vier PSV, de bal aannemen. en van vijf meter langs zoet schieten. Maar even daarvoor al zoet, goed gereageerd op een vrije trap. Linkerkant, uh, vrije trap van Promes. Hij lag in een korte hoek zoet. En even daarna, toen was PSV echt die kluts kwijt. kreeg Castanjos een kans van de Eindhovenaren aangeboden. En van dichtbij schoot hij op de vuisten van Zoet. Nu is Twente weer weg met Rosales. Die liever aanvalt dan verdedigt, Dus nu lekker bezig is. Want hij mag aanvallen denken. Hij uh, moet alleen nu terug. Omdat hij aan die rechterkant geen afspeelmogelijkheid ziet. Via Bieland gaat het naar Dico Koppers. Overigens één kaart gezien tot nu toe. Voor uh, Bengtson de aanvoerder. En verdediger van FC Twente voor een overtreding op Maher. Maar daar is iets. Daar is Egan weer. Net voor het schapsopgebied. Combinatie met Castanjos. Egan. Hij is sterk hoor aan de bal. Draait zomaar weg weer van Bruma. En bezorgd bij ABC. Silio en zo houdt Twente, ondanks dat PSV wel probeert balbezit te krijgen... en ook wat druk zet op de mannen uit Enschede, houdt FC Twente gewoon de bal... En het is in een bepaalde fase ook gewoon steeds veel en veel agressiever geweest. Als PSV maar dachten aan het aannemen van een bal... dan zat er alweer een Twentebeen tussen. Koppers wordt nu gedwongen om terug te gaan naar zijn laatste lijn. Daar staan dus die twee Scandinaviërs. Die ene die de schul heeft gehaald, Bengtson, heeft nu de bal. Speelt hem weer naar Bieland. PSV gaat nu heel voorzichtig stoorden met Park en Matafs. En dus gaat het terug naar de doelman, Marsman. 1-0 voor Twente. 28 minuten gespeeld. Als hij nu net heeft ingeschakeld en uh, denkt: ik hoor helemaal niks over Ado Vitesse, dan klopt dat. Die wedstrijd is afgelast. Uh, er was wat aan de hand met de afwatering van het stadion in Den Haag. Geen Ado Vitesse dus vanavond. En dus wel kan buur tegen Heraakles Henk Kok. 68 minuten gevoetbald. Het is nog steeds 1-0 voor de Kambuur. Leuke momenten in de wedstrijd. En het is spannend. Oh, zo spannend is deze wedstrijd. En dat maakt het ook leuk om naar te kijken. Ik heb een hele goede vrije schop gezien voor Linsen. Met enig kunst en vliegwerk uit het doel gehouden door Nienhuis. Maar ook een hele mooie vrije schop van Rietzmaijer van Kambuur. En die werd prachtig uit de bovenhoek getikt door Pasveer. Een hele mooie vrije schop vanaf de rechterkant naar de verste hoek. Nou, dan moest Pasveer al zijn talenten aanwenden om die bal gewoon buiten het doel te houden. Lukoki, Lukoki, gaat het 6 binnen. De voorzet komt er wel... ...is hij nog bedoeld door de verdediger van Heracles... ...nee zegt van uh, Siegem. Gewoon een doelschop. En nu gaan we even kijken... ...wat zal weer een uh, wissel plaatsvinden bij... ...wie gaat die wissel uh, plaatsvinden? Kevin Brands is al binnen de lijnen gekomen... ...nu gaat er nog een wissel plaatsvinden bij Heracles. Dus ligt het spel hier uh, even stil. Heracles heeft de nodige moeite... ...omdat elke bal wordt afgejaagd door uh, Cambuur. En nu komt uh, binnen de lijnen Bel Hassani. En Bel Hassani is een speler die afkomstig is... ...dacht ik uh, van Sparta heeft hij vorig seizoen nog een aantal doelpunten gemaakt. Ik denk dat hij in een groot aantal competitiewedstrijden... in 33 wedstrijden scoorde hij uit vorig jaar in de Eerste Divisie... in de Jubilee League, moet ik zeggen, 9 doelpunten. Jonge jongeman nog van Marokkaans-Nederlandse afkomst, 21 jaar. Nou, die moet Herakles redden in deze wedstrijd. Want ze staan nog steeds met 1-0 achter. Nienhuis nu, loopt wat te stuiteren met die bal. En het publiek vindt het allemaal prachtig... want Kambuur werkelijk jaagt op elke bal. En in dat onrustige spel, zo af en toe gaat Herakles mee... en dan komen ze niet tot... De aanvallen. Hemmen heeft de bal afgespeeld naar Lukoki op de helft van Herakles. Lukoki aan de rechterkant van een velkap... de bal naar binnen. Maar zijn passing is vaak slordig. Het is een beetje een lichte En nu kan hij de bal niet weer bij Hemmen brengen. En nu moet uh, Kambu oppassen. Maar het is een goede ingreep van Elma Crini. En er wordt ook een overtreding begaan door Linsen. En mag Cambu dus een vrije schop gaan nemen. Halverwege de helft van Herakles. Het is een beetje een probleem bij Cambu Die bal die komt af en toe wel voor in. Maar ze kunnen daar de bal eenvoudig niet vasthouden. En dus zijn ze de bal of voortdurend weer kwijt. En komen ze niet echt tot grote scoringsmogelijkheden. Maar dat geldt ook voor Herakles. Kevin Brands nu aan de linkerkant. Ingevallen van voor van Veldmaat. Hij heeft hem even teruggespeeld naar Bijker. Dat is de verdediger. En dan gaat hij weer naar het hart van de verdediging. Naar Van der Laan. Die ik een uitstekende partij vind spelen. Het hart van de verdediging van Kambuur. Van der Laan samen met Leeuwin. De bal bij Hemmen. Hemmen probeert hem door te komen. Dat lukt ook wel. Maar er is geen diepere speler dan Hemmen zelf. Want Hemmen is de diepste spits. En dus komt die bal. Heel eenvoudig bij Pasveer. 71, 72 minuten gevoetbald. Kambuur op voorsprong 1-0. Nummer 2 tegen nummer 3. Is het ook een echte topper tot nu toe, Roland van Gier? Nou, als je kijkt naar het spel van Twente, wel. Dat straat wel iets uit. Daar zie je wel aan dat het een 11-0 is dat aan de top van de ranglijst bifarkeert. Ik vind PSV nog wat zoekende. PSV dat over het algemeen uh, toch uh, de wedstrijd die ik heb gezien aardig start en later wat terugvalt, maar nu gewoon echt een uh, broeder start van de wedstrijd krijgt. 1-0 is het na 31 minuten in het voordeel van Twente doelpunt van uh, Ekan en nu een overtreding van Bruma op Castanjos. Ja, van Boekel is onverbindelijk en uh, Bruma is boos. Na van Boekel. Uh, ja, het is allemaal niet heel gelukkig wat hij uh, doet. Hij gaf net Tadic een uh, vrije trap voor een overtreding. Die dan gemaakt werd door Willems op Promes. Uh, nou ben ik de eerste om te zeggen als iets een overtreding is dat je niet moet zeuren. Maar nu had Willems wel recht van spreken. Want Promes liep gewoon echt hard tegen hem aan. Bruma overigens doet wel iets wat niet helemaal uh, volgens het boekje is. De vrije trap veel en veel te snel genomen door uh, FC Twente. Door Tadic en gewoon naastgeschoten uh, Tadic bij die eerdere vrije trap. Die hij dus kreeg na de overtreding op uh, Willems. Daar moest zoetreddend optreden. Want die bal ging in één keer vanaf. Af de rechterkant in de korte hoek. Maar zoet tot nu toe prima op zijn post. Maar PSV wordt het voetballen heel lastig gemaakt. Door een agressief en goed opererend als team opererend FC Twente. En daar is ook iets voor te zeggen. Nu moet Benson aan de bak. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied. Rechterkant Marsman aanspelen. Maar Tafs loopt wel. Maar wordt door Twente van het kastje naar de muur gespeeld. En dan is het veld zodanig glad dat die bal van Marsman... Richting linksback Koppers iets te hard is over de zijlijn gaat. Een geschenkje dus voor PSV dat het balbezit heeft. Maar dat wel heeft via Bruma in de laatste lijn. En uh, Hendricks, nou dan weten we, dan gaat uh, Twente. Dat deed het niet in het begin van de wedstrijd. Maar nu wel uh, stoorde op die laatste lijn. Hendricks blijft rustig ondanks de aanwezigheid van Castanjos naar Maher. Die ook nog niet echt uit de verf komt. En Willems, die is 10 meter over de middenlijn. Als die een uh, hevig vechtende promes tegenkomt en daardoor terug moet naar Maher. Die weer terug moet naar Hendricks. En dan zijn we dus daar weer waar we begonnen. En dat is echt de verdienste van Twente. Dat je nu ziet dat ook als een blok werkelijk opschuift richting de helft van PSV. Daar moet je je dus onderuit voetballen. Dat lukt in eerste instantie via Willems. Die nu wel heel veel ruimte krijgt om op te komen. Nog altijd Willems. Willems richting de rand van het Schafschermgebied. Paas naar Park. Die staat rechterkant Schafschermgebied. Het schot van Wijnaldum en de redding van Marsman. Nou, dit was iets wat op een aanval leek van PSV. Waar we een voldoende voor kunnen geven. Wel gek dat Willems en zo gedreven zag het er allemaal niet uit. wel een heel eind mocht komen. Als een soort bulldozer. Wie verkeert hij daar op die helft van, uh, van FC Twente? En komt dan toch een heel eind. Geeft Park uiteindelijk dus de gelegenheid. Maar de redding van uh, Marsman is uh, prima. Ja, kijk of PSV zich kan herstellen. Na 33 minuten. 1-0 dus de stand. En het is aan zoek te danken dat het geen 2-0 is. Schaars draait makkelijk weg van uh, Castanjos. Willems weer gevonden. Linkerkant rond de middenlijn. De paai van hem verwacht je eigenlijk ook meer dan steeds dat inhouden en, en, en, en verkeerde pases geven. Ook hij zit duidelijk in een mindere fase. Ook na een goed begin dus van deze competitie. wijnalden krijgt een tikje van Ebi Dat gebeurt halverwege de helft van FC Twente iets aan de rechterkant. Van Boekel is er weer bij. En geeft PSV een uh, vrije trap. Wijnaldem staat daarachter. Wat gaat PSV doen? Ja, Wijnaldem gaat nu proberen Marsman te verschalken. Maar die is makkelijk op tijd terug. En dus kunnen de heren Hendricks en Bruma... die uh, onderweg waren naar het strafschopgebied weer onverrichte zaken terugkeren. Want Wijnaldum is gewoon veel te gehaast geweest. Heeft eigenlijk een mooie vrije trap op deze manier weggegeven. Maar wellicht was het het proberen waard. Marsman met een bal richting Castanjos. Keurig op de borst. Nou, nog even kijken. Want Promes geeft de bal mee aan Rosales. Er zou zomaar eens een paas van Rosales kunnen komen... Ja, die die komt ook. Maar Hendricks kan wegwerken. Nee, de boog kan niet altijd gespannen staan. Het is 1-0. Oh, nou, de boog kan wel altijd gespannen staan. Als Ebisidio bijna het te kort terugspeelt op Marsman. Maar Matas kan niet profiteren. Marsman is er op tijd bij. Nu gaan we wel weg. 1-0. To go, oh, oh, oh, I am begging you not to go. Oh, oh, oh. If there's another way, it is hiding. to go oh, oh, oh i am begging you not to go oh, oh. you not to go oh oh i am begging you not to go oh tired pony. En het was goed te horen dat de pony een beetje moe was. I'm begging you not to go. We gaan naar Twente PSV. Ronald van der de Geer. 38 minuten gespeeld. 1-0 voor FC Twente is het nog altijd. Het is wel een boeiend schouwspel, toch? Ondanks dat Twente in fases veel en veel beter is dan PSV, heeft PSV net wel een dot van een kans gehad. Notabene uit een afgeslagen corner van Promes. snel. omschakelen, zoals het heet. Ja, dan is het secondenspel. Via Willems. Uiteindelijk een goede paas op Wijnaldum. Maar ja, dan heb je een seconden nodig om de bal aan te nemen. Wijnaldum tikte hem eerst over iets heen. Dat was goed. Maar had toen gelijk moeten schieten. Een paar seconden had hij nog nodig om de bal onder controle te krijgen. Ja, precies hadden Twente-verdedigers dat nodig om uiteindelijk weer terug te zijn in het strafschopgebied en Wijnaldum het leven zuur te maken. En dus geen 1-1 en zojuist een schot van Rosales waar een lelijke stuiting zat. Vanaf de rechterkant kwam hij op. De man uit Venezuela schoot met het linkerbeen. Maar zoet op zijn post. En wat we ook hebben gezien is matastisch waar vier zinnen achter elkaar zijn. Dat zie je ook niet heel vaak. Maar dan zie je toch ineens emotie bij die uh, spits van uh, PSV. Nu kijk, want Promes schiet vanaf uh, linkerpunt strafschopgebied Een beetje een afzwaaier, maar hij zwaait wel over de kruising heen. Dus toch ook weer een aardig moment voor, uh, voor FC Twente. Maar taf overigens, om dat verhaal maar even af te maken, die natuurlijk uh, weinig op emotie te betrappen valt, was namelijk boos, omdat hij een uh, sliding op een van de verdedigers van Twente losliet om balbezit voor PSV te veroveren. Dat deed hij overigens wel volgens de regels, maar hij werd afgefloten door Van Boeke. En Toen zag je ineens dat hij wel boos kon worden. Leuk om te zien. Ben benieuwd hoe die uh, hoe die dan praat, want we hebben hem met een persconferentie meegemaakt, dat ik dacht, nou ja, die hadden hem net zo goed niet neer kunnen zetten. Hendricks heeft balbezit, na 39 minuten voor PSV, Willems gevonden drie meter over de middenlijn aan de linkerkant Park is wat aan het zwerven geslagen niet meer geparkeerd aan die rechterkant, maar weet dat zijn elftal assistentie nodig heeft. Daar is de Pai. Komt vanaf links, wil nu met rechterbeen schieten. Daar zit eerst het been van Coutierles tussen, maar transporteren richting Maher gaat goed. Daar is Brenet. Rechterpunt, op gebied. Geeft nu een voorzet waar Matas het hoofd achter wil zetten, maar dat niet krijgt. En uiteindelijk kan Bieland wegverdedigen. Wel in de voeten van Willems, die gaat schieten. Ja, die gaat schieten. En dat levert PSV dan op zijn minst nog een corner op. De linksachter schiet, drie meter buiten het slas op gebied. Dat kan die overigens wel aardig. Maar daar is dan net het been van Tadic nog. om. Um, ja, om het te zitten eigenlijk. Bal over de achterlijn. En Maher gaat zich dan opmaken voor een corner. Vanaf de linkerkant van het veld. Alles van PSV uh, wat uh, lengte heeft. Nou, ja, met name Bruma natuurlijk. Is daar voorin. Ik zie Koppers en Schaars een spelletje. Tikkertje doen in het Schelskoppgebied. Die willen loskomen van elkaar. Daar komt Maher. Bal komt bij de tweede paal. Wordt door Wijnaldum gekopt Richting uh, de eerste paal. En dan wil Marsman die bal pakken. Maar staat daar Rosales. Die spreken natuurlijk niet dezelfde taal. Oftewel een uh, communicatiestoornis. Want... Uh, Via Rosales gaat die bal over de achterlijn. Daar waar Marsman hem gewoon wilde pakken. En dan waren we klaar geweest wat Twente betreft. Nu natuurlijk nog een corner voor PSV. Schaars neemt hem vanaf de rechterkant. Met Matafs en Bruma in beweging. Daar komt Marsman. Oh, wat doet hij nou toch? Ja, dat is toch ook niet helemaal zijn wedstrijd. En zeker niet met hoge ballen. Die wil die bal het veld inboksen. Maar bokst hem de verkeerde kant op. En zo over zijn goal heen. Dat ziet er wel heel kolderiek uit. Maar ja, het zorgt er wel voor dat PSV dus nog een corner mag nemen. Schaars doet dat vanaf de rechterkant. Doet het nu kort, maar te kort op Park. Maar omdat Ekan niet helemaal kan profiteren heeft Pardek via Schaars wel weer balbezit gekregen. Aan de rechterkant zoekt de combinatie kort met Bruma. Is dat de man die daar de combinatie aan moet gaan? Die dan vervolgens met een vloeiende beweging richting het trassumgebied kan? Ja, want hij draait om Koppers heen. Op de achterlijn aan de rechterkant en Koppers maakt vervolgens de overtreding. En sterker nog, Koppers krijgt daar zelfs schil voor. En dan hebben we dus al twee gele kaarten voor spelers van Twente. Terwijl er toch voor Twente eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Of zou je kunnen zeggen, PSV is zich langzaam maar zeker wat aan het herstellen als de rust te longt in Enschede. Nog een, een minuutje of vier, maar PSV wordt inderdaad wel wat gevaarlijker. Groeit in elk geval in de wedstrijd en Koppers krijgt een tweede gele kaart omdat hij gewoon verrast wordt. Door uh, die verdediger Pruma die de bal aanneemt aan de rechterkant op de achterlijnen met een handige beweging bij hem wegdraait. Dus een vrije trap. Schaar staat daar achter aan die rechterkant. Nou, een meter of drie weg denk ik bij het strafschopgebied, Ook een meter of drie bij de achterlijn. Dan weet hij ongeveer waar die bal ligt. Hij moet komen in het doelgebied. Daar staat Depay, daar staat Wijnaldum. En daar staat Van Boekel. Nou zal die niet gaan koppen. Maar die houdt met name in de gaten wat die spelers onderling allemaal uitvreten. En er wordt wat geduwd en er wordt wat getrokken daar. Uh, Bruma, hé hey, gek, die is daar ook bij betrokken. Die uh, stond daar, uh, die probeerde in het shirtje van Promes al te krijgen. Voordat de rust aanstaande is. Nou, daar komt uh, die vrije trap van Schaars. Nou, Marsman moet daar maar met zijn handjes afblijven, denk ik. Dan doet Bjelland het met de voeten. Dan mag Park nog een keer schieten. staat Bengtson in de weg en heeft nu Willems de bal. Willems wil ook schieten. Nee, legt hem naar de linkerkant. Doet hij goed. Hendrik. Met een voorzet op gebied in. Daar is de kopbal van Bruma. Maar die gaat uiteindelijk over de goal van uh, FC Twente heen. Het gevaar is geweken. Daar ik overigens Bruma zei, bedoelde ik Depay. Maar ook die lijken van afstand op elkaar. Sorry voor de mensen thuis. Het is 1-0 voor FC Twente met nog 2,5 minuten. Henk Kok lijkt gelukkig helemaal niet de bronnen van de geer. Ik kijk naar Bellassani. Van Bellassani is de invaller bij Heracles. Die brengt de bal in het 16 meter gebied. Dan gaat hij nu via het been van een Heracles speler over de doellijn Of via het been van een Kambuur speler. Het is het been van een Kambuur speler. De hoekschop is heel snel genomen. Komt weer in het 16 meter gebied. Wel weggewerkt door de bakker. Maar andermaal gaat de bal over de doellijn. Het is een hele spannende slotfase. Heracles drukt op dat doel van Kambuur. Maar heeft nauwelijks uitgespeelde kansen beter te creëren. Kambuur nog wel eentje in de tweede helft. Prachtig score van Kevin Brans. Komt de hoekschop Nienhuis, Nienhuis vast in het doelgebied in zijn vijf meter. Heeft de bal prachtig uit de lucht geplukt. En dan kan Kambuur even weer op adem komen. Van Kambuur staat wel onder zware druk. Maar Heracles weet geen uitgespeelde kansen te creëren. En ik vind de voorsprong voor Kambuur eerlijk gezegd ook wel verdiend. Het is vaak een beetje vechtvoetbal. Drie gele kaarten ook bij Heracles. En ik noemde de naam al even van Kevin Brands. Kevin Brands de invaller vanaf de rechterkant. Prachtig schot. Hij mikte vrij scherpe hoek. Mikte hij op de verste paal. Hij raakte die paal ook. Maar hij had natuurlijk de bedoeling om de bal in de goal te schieten, achter de verste paal, maar dat lukte niet. En dat was weer zo'n moment voor uh, Kambuur om die voorsprong wat verder uit te bouwen. Schommer jaagt nu op de bal. Jawel, Simon Schommer. Een heel voetballeven achter de rug al, maar is de bal kwijtgeraakt aan Lukoki. Lukoki gaat op zijn tegenstander af, op Deversen Hij wil hem weer passeren, maar via het been van Davidson gaat hij over de zijlijn en dan gaat Lukoki ingooien. Simon Schommer, ik denk dat hij 31 of 32 is. Ik weet het niet precies. Misschien is hij wel net zo oud als die Horner die de Vuelta ongetwijfeld gaat winnen. Maar in elk geval ...heeft een heel voetballeven achter de rug. Bij Twente, bij Schauke, bij AZ... ...bij Reds, Boel, Salzburg, dacht ik. En bij Vitesse, waar is hij niet geweest. Schomme nu weer. Probeert die bal door te halen naar de Linsen, Lukt ook, maar de paas van Linsen is niet helemaal goed. En dan met twee benen. Siegem staat er bovenop, fluit niet. De aanval gaat door via Linsen En nu mist hij de kans. Nee, de kans is weg. De vlag gaat omhoog van de grensrechter. Het moet buitenspel zijn geweest. En zo gaat er weer een mogelijkheid voor Heracles verloren. Terecht, het was buitenspel van Mark Hoet. En zo moeten we nog... Vijf Zes minuten voetballen en nog steeds die stand. 1-0. Doelpunt hemmen. Eerste helft. Hij wordt in uh, november overigens 33, Henk. Uh, we gaan naar Ronald van der Geer. Twente PSV. Ja, ik kan ook wel een paar clubstoppen noemen waar hij <laughs> nog niet is geweest hoor. Maar goed, we <laughs> <laughs> moeten niet te ver doorgaan. Uh, bijna rust in uh, NCD 1-0 voor uh, FC Twente met uh, balbezit. Voor uh, de tukkers in de laatste lijn. Daaraan kun je zien dat de rust longt. Men probeert waarschijnlijk toch die 1-0 voorsprong mee de kleedkamer in te nemen. Dan smaakt die thee toch net iets lekkerder. Het is een beetje het klontje suiker in dat uh, natuurproduct. Nou, balbezit Zit voor Bieland. Balbezit voor Bengtson. Uiteindelijk is het Bieland die met grote passen richting de middenlijn gaat. Nog één aanval dan. Nee, niet eens. Wat Van Boekel zegt na exact 45 minuten. Ik vind het mooi beest. En dat vindt het publiek dan ook. Dat gaat af op iets lekkers. De spelers gaan richting de kleedkamer. De 1-0 voorsprong van FC Twente kwam in de 17e minuut tot stand. Via de goal van Shadrach Egan. Is 2-0 geworden. En Rietzmeijer is de man die het doet. Maakt, maar de bal die wordt het laatst bedoeld door een verdediger van de Heracles. En wie is dat geweest? Een ongelukkig is dat natuurlijk van via een verdediger gaat die bal gewoon in de goal. Is het Schenkenveld geweest? Ik denk dat nee, het is de Viering misschien wel geweest, maar in elk geval. Richmaer had de voorzet in gedachten op kokie: Van Koki stond vrij in het 16 meter gebied. Richmaer wil die voorzet geven en er wordt die bal ja, die wordt even even even beroerd. Er wordt beroerd door Koenders is het geweest die de bal nog heeft beroerd. Nee, Koenders is er niet geweest, maar in in elk geval via het lichaam van een verdediger van Herakles gaat die bal in de goal. Laat ik nog eens een keertje goed kijken. Rietzmaier 2-0. En dan is alle spanning uit de wedstrijd. Gelukkig doepen van Rietsmaier, Maar het was een counter. goed geplaatste counter. Rietzmaier had Lukoke ook in het hoofd. Maar dan gaat hij er toch in. 2-0 voor de kambuur. Super Trump Breakfast in Amerika. 2-0 bij Kambuur. Henk Kok. Ja, we gaan naar de 90 90ste minuut van de wedstrijd. En Rietsmaier die wordt gewisseld. Dijkstra die komt nog even binnen de lijn. Rietzmaier had last van van Kramp. En uh, Rietsmaer, ja, ik kan zeggen is het man van het doelpunt. Maar de voorzet die hij wilde geven, die werd heel ongelukkig hij beroerd door Davidson. Dus de man die het laatste bal aanraakte was Davidson. En ik denk, nou ja, moet je dat omschrijven als een eigen doelpunt? Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Maar het was Rietsmaer en Lukoki die op Pas weer afgingen en pas weer werd geklopt door die eigen inzet van, van Davidson. Ja, Cambuur gaat hier winnen. En dan blijft Cambuur ongeslagen met 4-1 gewonnen van FC Groningen. Met 0-0 gelijk gespeeld. Hier ook tegen Nakken, dacht ik. En zo gaat Herenkleis hier ook ten onder. Maar ze hebben ook geen recht van spreken. Ze hebben wel geknokt in die tweede helft. Voor een bezig resultaat. Het middenveld was niet intact. Ze werden voortdurend afgejaagd door Cambuur. Van een geweldige werklust heeft deze ploeg aan de dag gelegd. Daar moeten ze het ook van hebben. Van het is niet een ploeg ja, die heel geweldig getalenteerd is. Dat is het niet. Hemmen, de man van het eerste. De doepen is dus uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Maar dat was met één man van de wedstrijd. Dat was Martijn van der Laan in het hart van de verdediging van Cambuur. Die heeft een uh, kolossale partij gespeeld. Wat was deze jongen goed uh, vanavond tegen de voorhoede van, uh, van Herakles? Alle ballen pakte hij. Hij stond er altijd als corrector. En zo heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld samen met Lewin. Lewin mis nog er nietsje minder. Maar het was van alle opvallen opvallend dat Van der Laan zo goed speelde. De aanval van Herakles gaat nog eens een keer door over de linkerkant van het veld. Maar we zitten al ruimschoots. Nootsimulature tijd. 1,5 minuut is er al voorbij. En Herakler daar dus met 2-0 achter. Die bal gaat nog eens een keer naar Bruns. Bruns de vervanger van Duarte. Die bal wordt nog bedoeld door een verdediger van Kambuur. Maar het is met een zweefduitje dat Nienhuis de doelman van de Vriezen die bal uit de lucht plukt. En zo is er natuurlijk vanavond weer feest in Leeuwenworm. Wat wil je? Gepromoveerd. Toevalligewijze kampioen geworden van de Jupiler League rechtstreeks gepromoveerd. Nou, ik wil niet zeggen de kosten van Volendam, maar wie had gedacht dat Cambuur kampioen zou worden van de Jupiter League. Het is allemaal gebeurd op de laatste competitiedag. En nu gaan ze zometeen in de stand over de Heracles heen. Vijf punten. Met vijf punten zijn ze aan deze wedstrijd begonnen. Heracles heeft een zeven. de zeven. Kambu komt dus op acht. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb nog even gesproken met Blode Wegens van tevoren. Die zei al, ja, onze spelers worden gewoon een beursgeklop. De schouder wordt een beursgeklop vanwege allerlei complimenten. Maar ik wil gewoon PSV 0-0, maar ik wil gewoon liever drie punten zien vanavond. Nou, morgen en overmorgen en de komende dagen zullen die schouders wel weer beurs geklopt worden. Van alle Friese aanhang, van die Friese aanhang, is buitengewoon fanatiek. En heeft vanavond geen geweldige wedstrijd gezien, maar het gaat hier uitsluiten om winst, om vechtvoetbal, om inzet, om werklust. En dat hebben ze allemaal aan de dag gelegd. Nou, nog eens een keertje kijken naar het veld. Het is toch 2-0, daar kan Herakles niet zoveel meer aan doen. Er komt nog eens een keer een ingooi, daar wordt de nodige tijd voorgenomen Er wat protesten bij Heracles ook wat frustraties gele kaarten voor Schenkeveld gele kaart voor Davidson, gele kaart voor Koenders het is trouwens een hoekschop en we zitten al ruim schoots in blessuretijd ik denk dat dit de laatste hoekschop van de wedstrijd is komt in het e meter gebied Kevin Brans wil die bal in één keer door de pantoffel nemen dat mislukt en dan kan Heracles nog eens een keertje bouwen naar een counter, maar ik denk dat Van hem gaat fluiten voor het ene, dat doet hij inderdaad Kambuur wint. Ze hebben gewonnen van Groningen met 4-1. Ze winnen hier vanavond van Herakles. Belangrijke zegen voor, uh, voor Kambuur. 2-0 eerste doelpunt van Hemmen. En het tweede doelpunt. Een schot van Rijksbein. Hij had de voorzet in gedachten, daar ben ik zeker van. Maar die bal geen vierd blijf van Davidson in de goal. En zo wint Kambuur met 2-0 van Herakles. Goal van Joost Luijten staat na drie van de vier dagen op het KLM open... bovenaan in het klassement. De speler uit Rotterdam zette de beste score van de dag neer... en heeft nu één voorsprong op de Spanjaard. Het is tien jaar geleden dat de Nederlander voor het laatste Dutch Open won. En in de bijna honderdjarige geschiedenis van het toernooi gebeurde het pas vijf keer. Nu lijkt Joost Luiten goede papieren te hebben. Rachna Niemeijer vroeg verschillende kenners of zij daar net zo over denken. De bal komt naar de auto, komt naar de auto. Ja, Dit is niet normaal wat hier gebeurt. Jongens, wat maken jullie mee? Dit is ongelooflijk. Hoor dat publiek en het is pas zaterdag. Het is pas zaterdag. Historische dag, zondag. Het is al door een paar mensen gezegd. Dat kan het worden morgen. Zo komt dat vanmiddag op de Oncours Radio. Toeschouwers bij het KLM open kunnen gratis een radiootje krijgen. En zo horen van verslaggevers in de baan wat er allemaal gebeurt. Een aantal kenners ga ik vragen naar hun verwachtingen voor de dag van morgen. Misschien wel de grote dag voor Joost Luiten. Als eerste Hans Ruggenberg, golfverslaggever van de Telegraaf. Ja, de positie waar hij nu in staat heeft hij eerder meegemaakt. In Oostenrijk stond hij ook eerst na de derde dag. En hij weet dus hoe dat is. Het is natuurlijk wel anders in eigen land. Maar ook weet hij hoe het is om hier te presteren. Hij werd tweede in 2007. En uh, ja, hij is vooral met zijn uh, psycholoog, is die, uh, Mitchell Kevenaar, is hij daarmee bezig geweest. Ook om in dit soort omstandigheden rustig te blijven. Dus ik denk zeker dat hij een goede kans heeft om te winnen. Het is heel bijzonder wat hij aan het doen is. Waar komt de concurrentie nog vandaan? Uh, als je kijkt naar uh, het leaderboard. Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Uh, Jiménez. Maakt heel veel indruk, vind ik. Uh, die speelde in Zwitserland ook al uh, heel goed. en uh, Die blijft rustig, heeft heel veel ervaring. Ryder cup ervaring alles. Dus die weet ook heel goed hoe het is om te presteren. Die speelt morgen ook met luiten in de flight. Dus ik denk dat, toch, dat hij toch de grootste concurrent gaat worden. Club gaat omhoog, backswing. Lijkt goed contact. Ja, Lijkt goed contact, goed, uh, als hij maar niet te ver is. Een hele goede bal. 4 oh, meter achter de vlag, een vier en 4,5 misschien. Een hele goede birdie kans en uh, het publiek ziet die bal graag in gaan zometeen. Dat zou toch een mooi einde zijn van deze ronde. Nou, ik word eerlijk gezegd al bang als ik vandaag het publiek al binnenhalen als winnaar. En uh, een staand applaus, uh, een ovatie geven. Dan denk ik van laten we daar even mee wachten, rustig aandoen. Want hij heeft nog lang niet gewonnen. Hij moet morgen nog, uh, ook de, moet nog afrekenen met Jiménez en met Dyson. En dat zijn echt gevaarlijke, de, gevaarlijke tegenstanders, want hele goede golfers. René van Rijkenvoorsel. Hij schrijft over golf voor het weekblad Elsevier. En is bovendien lid van de Kennemer Golfclub. Nou, hij staat één slag voor op, um, op uh, Jiménez geloof ik. Dus hij zal wel een beetje moeten aanvallen. Hij kan niet alleen maar defensief zijn, lijkt mij. Maar hij valt wel, wel, soms wel heel erg agressief aan. Hij maakt vandaag twee hele lange puts. Schitterend. Ik bedoel, het publiek stond terecht op de banken ervoor. Maar uh, als die puts niet in die, in die hol waren gegaan... dan waren ze vier, vijf meter voorbijgerold. Dan had hij uh, twee bogies gemaakt. Wat voor indruk maakt hij als je hem hier ziet lopen, van dichtbij ziet... Hij is altijd hetzelfde volgens mij, hij. Luidt er gewoon altijd heel erg geconcentreerd, heel erg gefocust wat hij aan het doen is. Uh, uh, of er nou uh, 3000 mensen willen meelopen of 30, dat maakt het niet uit. Hij is gewoon echt helemaal bezig met het spel. En dat is geen mij. Top quality golf. And he's night Know that there's going be big crowds out here tomorrow, willing him on. Ik zie hem zeker winnen. Of het lukt, is het volgende vraagstuk. Golfcommentator Rolf Muns ziet Joost Luijten misschien wel het meest van alle journalisten in actie. Zijn grootste tegenstander is hijzelf morgen. We hebben het al eerder gezien in Oostenrijk. Het was een wat kleiner toernooi, dat dus zegt iedereen ja. Maar een win is een win. En daar zag je in de laatste ronde, had hij het moeilijk. Maar hij speelde zo goed en gedegen dat hij zijn voorsprong kon vasthouden. Hier is de voorsprong minimaal. Eén slag. Met een aantal namen erachter waar je u tegen zegt. Met moeilijk weer. We hebben het al gezien. Het is een dubbeltje op zijn kant vandaag. Uh, het kan zomaar ineens verkeren dat je een bogey maakt. De een en de ander een birdie of een dubbel dubbelbogey zit op de kaart. Heeft hij niet gemaakt. Hij heeft super gespeeld. Um, dus eigenlijk is er geen voorsprong. En ga je gewoon met allemaal gelijke kansen de baan in. Ik denk dat dat voor hem fijner is. En die gaat midden in de hole Geweldige ronde van 66 slagen. voor jou sluiten om op min 10 te komen voor het toernooi. En alle kansen morgen om zijn eerste kalem open te gaan winnen. Dus schakelen we nog even naar Gerard die zo meteen. Wat kan wat er nou goed in het midden he? gooien? Wat, wat zou nou het weer misschien, wat zou hem zo kunnen beïnvloeden? De conditie van de baan, de dingen eromheen. Dat het toch net de verkeerde kant uitvalt. Ja, als het vroeg in de ronde uh, misgaat, en dan bedoel ik niet met één bogie, uh, want dat had hij vandaag ook op zijn eerste hole, Maar als het vroeg in de ronde niet jouw kant op wil gaan... als het dan, dan al knokken wordt, dan kan het een hele lange dag worden. Zeker als de andere mensen het dan wel goed gaan doen. Al dus Martijn Pelig. Hij schrijft voor verschillende golfwebsites en tijdschriften. Uh, ja, Dat gaat misschien tegen je werken. Aan de andere kant zo kan het ook wel zijn dat je daar juist extra verbeterd wordt. En dat als jij begint met twee bogies, dat je daarna zegt... Uh, dit gaat me niet gebeuren, ik knal eroverheen. Ja, het is, het is zo moeilijk te zeggen wat dat betreft. Uh, het, hij, heeft, hij heeft gewoon goede kansen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kun je inschatting maken tot slot van. Uh, ja, wat verwacht je dat er hier dan gebeurt? Blijft de tap tot 12 uur open? Uh, wat, wat, wat, wat, wat, voor, wat voor sfeertje ontstaat er? Ja, het, en het bleef nog lang onrustig. Dat zal, is, een, is een ding wat zeker is dan. Ja, kijk, Nederland is natuurlijk uh, in eerste instantie uh, een voetballand en geen golfland. Dus uh, de call singles zal niet voor hem volstromen in, uh, in zijn woonplaats. Um, maar ik denk wel dat, het, uh, ja, dat er een goede vibe uh, uh, over de golfwereld komt. En dat is, uh, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Uh, 2003 was dat, was dat ook, maar was het misschien iets minder. Uh, het is, golf is in de jaren nog veel meer gegroeid. Uh, en Joost is, uh, ja, hij is ambassadeur van het toernooi. En met de bravoure die hij heeft, denk ik dat uh, het voor de Nederlandse golfwereld uh, uh, heel mooi zou zijn als hij hier wint.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 We'll try and not the shape that fits for you Another Shade van Sabrina Stark. Twente PSV van Ronald van der de Geer. We zijn begonnen aan de tweede helft. Zojuist. Twee ongewijzigde ploegen. 29.750 toeschouwers hebben zich niet verveeld in de eerste 45 minuten. Maar hebben we hebben toch allemaal wel een beetje de mening. Uh, ja, die ik ook heb. Van uh, PSV mag eigenlijk blij zijn dat het nog leeft. Want er zijn zoveel mogelijkheden geweest voor FC Twente. Maar steeds vond het Jeroen zoet op de weg. Kijk wat uh, Cocu in het elftal heeft gegooid aan vertrouwen. In elk geval heeft hij dat dan ongetwijfeld met woorden gedaan. En komt daar de eerste paas van Depay vanaf de linkerkant. Makkelijk vaartje dit. Voor uh, de doelman van uh, FC Twente. Nick Marsman. Nou ja, daar is uh, niets makkelijk voor vanavond. Vooral uh, dit soort hoge ballen. Voor hem toch een... Uh, een punt van zorg. Hij bokste er eentje in de eerste helft. Uw hij het veld in de wilde boksen. Gewoon over zijn eigen goal heen. Het verhoogt de amusementswaarde. Maar het zal niet goed zijn voor de hartslag van de technische staf van Twente. bal zit nu voor uh, Bjelland. Op de middenlijn. paast uh, in uh, de voeten. Tadic die nu weg is aan de linkerkant. En een voorzet geeft die zomaar ingekopt had kunnen worden door Castanjos. Waar het niet dat de beweging goed was. Alleen de bal niet daar was. Waar Castanjos dacht dat hij was. Dus uh, ja, prachtige kopbal. Maar het kwam niet helemaal uit de verf. En uiteindelijk zorgt die gekke slaande beweging met het hoofd van de Castaños er wel voor dat er paniek is bij Hendricks. Die de bal dan over zijn eigen achterlijn werkt. Dus nog wel een corner voor FC Twente die promes gaat nemen vanaf de linkerkant. Het duurt even, maar nu heeft ook Bjerland door dat hij zich moet melden in het strafstopgebied. Daar komt die bal zoet in de problemen. Omdat dat ligt een beetje in dat strafsopgebied denk ik. Want nu doet zoet eigenlijk precies hetzelfde. Hij wil ook een bal wegboksen en boksen hem ook over zijn eigen doel heen. Dat ligt in het shirt of in, in, in een soort magnetisch veld daar. In dat strassopgebied overigens kun je zeggen dat Marsman daar helemaal vrij stond. En dat Zoet wel degelijk last had. Van Castanjos. Want Castaños krijgt zelfs de vrije trap tegen. Zoet, heeft hij inmiddels genomen. De bal gaat richting Park hier op de tribune. Vlak bij mij begroet door twee Zuid-Koreanen die een vlag toonden. Dat mag dan weer niet. Maar ze staan wel nu aan deze kant. Ik heb, ik heb ze in de eerste helft niet gezien. Oh, wat gebeurt daar nu? Ja, niet kijken naar die tribune, maar kijken naar het veld. Want daar is een misverstandje achterin. Als er een bal richting Marsman gaat. En Marsman die bal eigenlijk vrij gemakkelijk denkt te kunnen pakken. Liggend weliswaar. Bruma ook nog daar in de buurt is. En dan verslikt Marsman zich in die bal. En in, in Bruma. Dat, of zoet is dat natuurlijk. Zoet die verslikt zich in die bal. En in zijn verdediger Bruma. Lijkt nou, ook op elkaar. Eigenlijk... Allebei groen. Het is ongelooflijk. Is dit wel heel vaak te vergissen vanavond. Maar goed. Het gaat vanaf nu niet meer gebeuren. Hou je me eraan Ronald? Ja. Ja, ik was zo verbouwd door die twee Zuid-Koreanen die ik helemaal niet heb gezien. Ineens hier opduiken met die vlag, maar ook razendsnel weer weg zijn. Mag dat Even aan het niet ons... trouwens? Nee, ja, ze werden er gewaarschuwd dat ze die vlag weg moesten halen. Ik weet ook niet precies wat daar de bedoeling van is. Misschien mag het niet op deze tribune. Maar goed, we gaan gewoon naar het voetbal kijken. Die kan mij die vlag eigenlijk schelen. Hendricks nu met het balbezit. Na nou, 48 minuten. Hij wordt lastig gevallen op eigen helft al door Castanjos. Dan gaat de bal naar Bruma. Die krijgt ook bezoek van Egan. Die doelpunt te maken dus, die 19-jarige Ghanese Die erg goed vind voetballen. Maar daar had ik al meer goede verhalen over gehoord. Dus wat dat betreft ben ik daar niet de enige in. Hij maakte ook de enige goal. Na 17 minuten. Het is een eerste goal voor FC Twente. Er zijn lullige reportjes waarin je kan scoren. Balbezit voor PSV. We spelen inmiddels 48 minuten en 16 seconden. En door die genoemde Egan staat Twente dus nog altijd op een 1-0 voorsprong. Ajax won met 2-1 van Pek Zwolle. Pek Zwolle de koploper en dat blijven ze nog even. Lang bleef het 0-0 en waren er kansen over en weer. Maar na het invallen van Siem de Jong kwam Ajax eindelijk op voorsprong. Joep Schreuder in gesprek met de aanvoerder van Ajax... die een paar weken weg was omdat hij last had van zijn longen. Als jij maar meedoet Siem... <laughs> nou, ik ben blij dat we twee winnen nog op het einde. En, uh, maar ik moet zeggen, de eerste niet zonder mij liep elkaar. Ja. Kun jij ons vertellen, want jij zit op de bank als aanvoerder. Jij ziet het geploeter en het geworstel. Leg ik het zo uit? Geploeter, geworstel? Ja, wat ik zeg. één uh, helft van de eerste helft was het... Uh, wel goed, de druk zetten ook, vooral in het vastzetten. Maar de tweede helft uh, lieten we ze de vrije man vinden tussen de linies. En uh, dan zie je dat ze uh, ja, dat, dat goed hebben getraind de laatste tijd. Je ziet het in meerdere wedstrijden van hun. En ze spelen er dan soms goed uit. En dan moeten wij wel als team uh, één gedachte hebben. Of druk zetten, of iets inzakken. Het verbaast mij dat het kwaliteitsverschil niet te zien was tussen Ajax en PEC. Jij? Nou ja, wat ik zeg. Kijk, als, als je overal een stap te laat komt... dan. Uh, en, en we wisten van PEC dat ze een ploeg zijn die echt willen voetballen. En, en dat doen ze ook. En ze nemen risico's. Ze hebben een paar keer dat ze de bal bijna verliezen achterin. En wij een kans krijgen. Maar ze nemen het risico. En uh, nou, ik vond dat ze dat uh, bij Vlaag goed deden. Maar ik vond dat wij de eerste helft bij Vlaag ook uh, ja, het goed deden. Alleen, uh, ja, wat ik zeg, de tweede, helft, of de tweede gedeelte van de eerste helft minder. Moet beter wel. Hè? Wil je, je wil niet meer inhalen. Je wil meedoen nu al. Hè? Je hebt geloof ik ja, 11 uit 6, 12 uit 6. In ieder geval, dit is wel een hele belangrijke overwinning. Puur voor de punten? Ja, we hebben gezegd, uh, deze moeten we winnen. En ook uh, gezien weer het volgende ja, programma. Uh, ook de volgende wedstrijden zijn uh, belangrijk. En uh, ja, dan, dan zijn uh, die drie punten toch wel lekker meegenomen. Nou, nu kom jij erin. Dat is niet zomaar een moment. Dat moet ook iets met je doen, want je hebt geen misselijke blessure gehad. Nee, ik was blij dat ik erin kon. en natuurlijk uh, als je zoiets krijgt op dat moment, denk je van... Jezus, uh, dan wordt er zes weken gezegd... En... Ja, heb je nog een klein tegenslagje onderweg. En uh, ja, dan ben ik weer blij dat het, uh, dat het daarna wel snel is gegaan. En goed is gegaan. Frank de Boer zei ook: hij moet wennen aan de duels enzovoorts. En dat, dat, hoe doe je dat? Want hier en daar leek je nog even een beetje terug te, terug te houden. Ja, het is ook een beetje. Uh, ja, duels durf je wel, maar het is ook nog een beetje net die, die felheid die je dan uh, ja, in een duel net mist of zo. En, en, ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar uh, je bent nog net niet zo scherp als dat je dan daarvoor bent. En uh, dat moet uh, weer langzaam terugkomen, maar ook met minuten met, ja, met maken. En dat zei Sim de Jong. Zwolle kwam dus knullig op een achterstand... nadat Fred Benson, de spits, uh, al enkele kansen had laten liggen. Joep Schreuder praat ook met hem. Fred Benson, sta je hier met de pest in je lijf? Uh, met de pest in mijn lijf, zou ik niet zeggen eigenlijk. Ik vind toch wel dat wij uh, ja, want de nederlaag wel uh, goed gespeeld hebben... En we uh, ook iedereen laten zien dat wij... Uh, ja, we horen de hele week al van ja, ja Picsvolle staat eerst bovenaan. Dat is een lachertje, maar vandaag hebben we laten zien dat wij toch uh, mee kunnen, ja. ja. je kunt mee, hè? Je hebt moeten scoren. Ja, klopt, ja. Ik heb uh, twee goede kansen gehad. En uh, ja, zoals je net zei, één op mijn verkeerde been. Maar uh, de tweede, die had gewoon op goal moeten gaan. En, uh, die schiet hem naast de goal en uh, dat, is gewoon, dat mag eigenlijk niet. Daarom vraag ik, sta je met de pest in je lijf? Want daar wordt een spits toch ook een beetje op afgerekend? Ja, klopt. Maar ja, ik weet zelf dat ik ook uh, altijd mijn kansen krijg. En ja, soms mis je en soms score je wel. Dan moet je gewoon accepteren en gewoon verder gaan. Zat ook iemand aan je shirtje in het strafschopgebied? Ricardo van Rijn, eerste helft. Ja, dat klopt wel. En uh, dat voer ik ook wel. En daarom uh, ging ik ook liggen. Maar eigenlijk uh, de scheids uh, vond van niet. Ik moet de beelden weer terugzien. Maar ik denk wel dat het een strafschop was, ja. Het Duurde even een aantal seconden. Hij trok aan je shirtje. Toen probeerde je toch nog door te gaan en viel je daarna. Misschien had je meteen moeten vallen. Ja, maar dat is gewoon de voorjaar. ik dacht hij dus het nou weer zijn voordeel geven. Ja, dan gaat dan daarna, daarna nog liggen. Dan moet je gewoon geven. Dat is toch wel de regels, vind ik dan. Verbaas jij je over het feit dat je 70 minuten met jouw ploeg evenwaardig, gelijkwaardig bent aan de Ajax? Verbaast dat jou? Uh... Ja, het verbaast me wel een beetje, want natuurlijk uh, uh, we weten allemaal, uh, Ajax in de arena is niet echt makkelijk. Maar ja, we begonnen best wel uh, ja, lastig, maar uh, langzaam dan kregen we toch wel de grip op de wedstrijd. En ja, natuurlijk op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, wacht eens even, als wij zo doorgaan, dan uh, winnen wij zeker van Ajax vandaag, ja. Volgende keer dan maar, ja, volgende keer dan maar, ja. Fred Benson van Tex Zwolle. Dat met 2-1 vloer in de arena van Ajax. En die andere twee uit de top 4 spelen in Enschede. Ronald van der Geer. En Twente staat op 1-0 tegen dat PSV na 53 minuten. Twente heeft ook het bal bezit nu. Wordt Koucheres opgejaagd door Matas. Dat eventjes hij vastgehouden. Maar Van Boekel geeft voordeel. En uiteindelijk bestaat hij dan toch te fluiten. Omdat hij ziet dat Koucheres helemaal geen voordeel heeft. En dat komt wel op een applaus te staan van de mensen hier op de tribune. Die hebben niet altijd applaus over gehad tot nu toe voor de scheidsrechter. Maar ik denk dat Van Boekhoort er redelijk van afbrengt tot nu toe. En hij geeft dus een vrije trap aan Twente. Dat gebeurt allemaal halverwege de helft van PSV. Bal ligt vanuit Twente optiek aan de linkerkant. Promes. Gaat achter die bal staan. Niet helemaal aan de linkerkant. Maar het neigt naar links. Promes gaat dat met het rechterbeen doen. Wordt nog wat ingefluisterd door Gutierrez. Maar Promes is voor al dit, situa dit soort situaties verantwoordelijk. Dit is de minste. Want hij uh, geeft hem zo op het hoofd van Hendricks. En dan kan PSV omschakelen zoals het graag wil. Met Willems. Het inspelen van Maher. Dan wordt het heel druk rond de middencirkel. Met allemaal terugkomende Twentenaarden. En Park die wat talend met het bal bezit. Overtreding dan ook op de zuid koreaan Vrije trap door PSV snel genomen. De paai laat de bal uh, Vallen, lekker vallen voor Willems. Dan dreigt PSV hem te verliezen. Maar via Schaars weer terug. En dan De Pai. Dreigend richting Rosales. Ook dreigend richting het strafschroepgebied. Nog altijd De Pai. De Pai richting de achterlijn. Dan moet nu die voorzet komen. Nee, hij rekent af met Rosales. En gaat dan wel heel erg makkelijk naar de grond. En dan fluit Van Boekel En geeft nu een uh, vrije trap vanwege Hens van De Pai. Dat gebeurt een actie later. Als de bal wordt weggetrapt door uh, FC Twente. En tegen de hand van Depay aan. Daar geeft Van Boekel dus nu die uh, vrije trap voor. Maar even daarvoor ging Depay dus als een stervende zwaan naar de grond. En daarover heeft hij nu nog steeds ruzie met Rosales. Die zegt: Ja, ik deed helemaal niks. En moet je, dat zegt hij dan richting Van Boekel, die uh, Depay ook geen grill geven. Daar wordt Depay dan weer boos over. De twee zijn nu nog steeds met elkaar aan te bakkeleien. Terwijl de vrije trap door uh, Marsman in het gebied van uh, FC Twente wordt genomen. 55 minuten. Het wordt een lange bal richting Castanjos, Beproefd recept. Vaak. Uh, Winter-Kastanjelsen het kopduel nu ook. En is ekan dan de man die de afvallende bal goed behandelt? Nu Ebicilio stuurt Rosales weg aan de rechterkant. Wordt achtervolgd door Depay. Ja, ik zie Depay nu gewoon natrappen ook. Maar dat ziet de scheidsrechter niet. Depay met alle agressiviteit die hij erover had van die actie hiervoor. Dat duel aan met Rosales. Het levert PSV, zei het kortstondig balbezit op. Want Twente heeft hem nu alweer. Vanuit de verdediging richting Thalits. Talic aan de linkerkant rond de middellijn. Wordt opgejaagd door de rechtsachter. Moet dus terug. Naar Benson En Benson steekt nu de middenlijn over. Bengtson kijkt. Ja, is er iemand aan speelbaar? Ja, die Egan altijd wel. Want die loopt zo mooi tussen de linies. Hij kiest voor Promes, die, uh, die verdediger van Twente. En dan verliest uh, Twente de bal. Maar door een slordigheidje van Willems heeft Twente hem weer terug. Via Egan. Egan met de aanname. Nee, Egan met de actie. Egan... Ik kan nog altijd richting het Schasselgebiet. En dan een totaal mislukt schot. Ik denk dat alle energie inmiddels uit die kleine Ganees weg was. En hij moest nog schieten ook. Ja, dat is, dat is een onmogelijke opgave. Een afzwaaier die niet eens de achterlijn haalt. Nou, daar krijgt hij ook applaus voor. Na 56 minuten. FC Twente 1 en PSV 0. En Sport op Radio 1. De Eredivisie, morgen om 2 uur. NEC, Vijgenoord. Ziet er bijna aan eigenlijk op? Nee, dan wordt het op de lijn gaan. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook rode aandacht. Terwijl nu 1-0 wordt gemaakt. AZ, go Eagles. En dan inkoppen en dan is het 2-0. Heereveen, Groningen. Ja, ja, oh, ho, oh, wat een knappe redding. En om half 5 Utrecht, RKC. Want daar is het 1-1 geworden. En ook wetenschap tennis, de Vuelta, hockey, motorsport en handbal. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1.